7 uur. Doorald Megens met het NOS-journaal. Acht op de 10 Nederlanders maken zich zorgen om hun privacy... zegt de autoriteit persoonsgegevens na onderzoek. Ze maken zich onder meer zorgen over misbruik van kopieën van het identiteitsbewijs... en de gevolgen van zoeken op internet. Veel mensen weten dat je het recht hebt om je persoonsgegevens bij een bedrijf in te zien. Maar weinig mensen weten een, dat je een door de computer afgekeurde aanvraag voor een verzekering... nog eens kan laten bekijken door een medewerker. Apothekers in Nederland verkopen medicijnen... bestemd voor Nederlandse patiënten aan het buitenland. en Dat kan bijdragen aan het groeiende medicijntekort in Nederland. Verzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek... naar deze verborgen handel, schrijft Trouw. Twee weken geleden meldde apothekersorganisatie KNMP... dat er in 2018 bijna 800 geneesmiddelen niet leverbaar waren. In 2010 waren dat er nog ruim 170. De tekorten zouden het gevolg zijn... van de lage medicijnprijzen in Nederland. In Den Haag is kort na middernacht het laatste slachtoffer... onder het puin van een deels ingestort pand vandaan gehaald. Daarna zijn er geen mensen meer gevonden. In totaal raakten negen personen gewond. Het pand van drie verdiepingen stortte gistermiddag in na een gasexplosie. Twintig woningen in de buurt zijn ontruimd. Studenten die geld lenen voor hun studie... hebben meer last van psychische problemen dan studenten die niet lenen. Uit een enquête in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg blijkt dat lenende studenten zich vaker opgejaagd voelen... en hun sociale leven laten schieten om de kosten binnen de perken te houden, schrijft het AD. minister van Engelshoven stelt een eigen onderzoek in. Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is overleden. Dolman was volksvertegenwoordiger namens de PvdA en kwam in 1970 in de Tweede Kamer. Van 1979 tot 1989 was hij Kamervoorzitter. Hij stond in die rol bekend als streng maar rechtvaardig. Daarna was hij tot 2005 lid van de Raad van State. Dick Dolman was 83 jaar. Het weer, het is bewolkt en er vallen geregeld buien, soms met natte sneeuw of hagel. De wind neemt geleidelijk af en het wordt vandaag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt nog reuze mee met de drukte in de regio. Op de A6 richting Amsterdam staat bij Almere Haven 5 kilometer. En op de A7 richting Amsterdam tussen Avondor en Purmerend Noord 6 kilometer. En in beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Time, oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, quick time, girl. Oh, my soul is broken. Streets are frozen. I can't stop these feelings melting through.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 ZFM. ZFM. Z probleem Pro Tu m'as promis, tu m'as promis, tu de de de de www.zfmzandvoort.nl FM.